Dit is Onderduif wit met het NOS-journaal. In Egypte is een ontslagen regering veroordeeld tot 30 jaar cel. Het is Youssef Boutros Ghali, een neef van oud-VN-chef Boutros Boutros Ghali. Hij was onder president Mubarak minister van Financiën tussen 2004 en januari van dit jaar. De rechtbank in Cairo acht hem schuldig aan corruptie en zelfverrijking. Boethos werd bij verstek veroordeeld. Begin dit jaar ontvluchtte hij Egypte direct na het ontslag van het kabinet en sindsdien is hij spoorloos. Behalve 30 jaar cel kreeg hij een boete van bijna 3,5 miljoen euro. Dan moet hij een even groot bedrag aan verduisterde tegoede terugbetalen aan de staat. In het oosten van Afghanistan zijn vier NAVO-militairen omgekomen toen een bermbom ontplofte. Uit welk land de slachtoffers komen is niet bekendgemaakt. Gisteren waren in het zuiden van Afghanistan ook al twee NAVO-militairen gedood. De taliban hebben in het voorjaar een offensief aangekondigd om terrein terug te winnen in de provincies Kandahar en Helmand, waar ze van oudsher veel aanhang hebben. Ook wordt daar veel opium gewonnen, de voornaamste bron van inkomsten van de organisatie. In Groot-Brittannië is een hypnose show stopgezet omdat de hypnotiseur na een val bewusteloos raakte. Drie mensen die hij net in trance had gebracht bleven in die toestand op het toneel achter. Hypnotiseur David Dees was over een been van een van hen gestruikeld en zelf buiten Westen geraakt. Sommige toeschouwers dachten dat het bij de Act hoorde, totdat ze zagen dat deze werd weggedragen en er iemand met een EHBO-doos het podium oprende. Omdat het een tijd duurde voordat deze weer bij kennis was, werd het publiek weggestuurd. Toen de hypnotiseur weer bij was, haalde hij de drie vrijwilligers uit hun trance. Nou het weer, het is zonnig en warm, in Limburg kan het 30 graden worden. In het noorden en noordwesten blijft de temperatuur door een frisse noordoostenwind steken rond 20 graden. Morgen kunnen er in de middag in het hele land stevige buien ontstaan. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staat file op de A12 van Den Haag naar Utrecht... tussen Den Haag-Malieveld en Knopend Prins Klausplein... drie kilometer door wegwerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker uit en zie je...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 De Dance Classic, zo aan het begin van uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Dat was Michael Brown en So Many Men, So Little Time. ZFM, voor Zandvoort en de regio. En in het komende uur hebben we uiteraard weer heel veel onderwerpen voor je. Waaronder, Robbertje? Uh, uiteraard rond de klok van half 4 de evenementenagenda. En er zijn nogal wat evenementen. En we zullen tussen de muziek door ook nog wat andere evenementen onder de loep nemen. Dus ik zou zeggen, pak dit papier en pen maar vast bij de hand. Uiteraard rond de klok op kwart voor vier de filmagenda van Circus Zandvoort. Om kwart over drie gaan we praten over het Vier Open en dan hebben we het over Golf. De heer Smits en de heer Kinniging komen vertellen over de flightindeling en de wedstrijdvorm. Uh, verder natuurlijk schakelen we weer naar Joop van es, want die heeft natuurlijk naast het uh, Hotsenbotsen Knotsen toernooi. Zoiets. Uh, nog veel te vertellen over, uh, wellicht over tennis en andere zaken. Dus daar gaan we rond de klok van 20 over drie ook nog even weer mee bellen. Dus uh, voor genoeg uh, reden om te blijven luisteren naar Zandvoort op zaterdag. We krijgen het weer gezellig druk zo op de zaterdagmiddag bij ja. CFM. En al die mensen genieten natuurlijk van het mooie weer op Zandvoortse Strand, Albert Jan. Ja, ik zie geen kip hier in het Nee, daar loopt inderdaad geen kip meer op. Nou, What? gelijk hebben jullie allemaal gewoon lekker genieten van het mooie weer. Want vandaag kan het nog eventjes met 26 graden om de beach. En daar gaat het volgende plaatje ook over. Hier is Chris Ria. Zijn Want de zon schijnt. Dus pak je radio. Ben naar Frans. En zet hem op 106,9. 06,9. Zie je 24 uur per dag. Hete zomerhits. Yeah. Now, here come the original article. For all the yellow look physical. love like diamonds and pearls? Well, upon them and tell them, this. It's like basically tell you, your girl no rusty reason Why you should feel guru and mango season Come with me take a walk down by the beach Class is in session, allow me to teach you And the Mickey mango tree, honey, and me Come watch for the moon And the Mickey mango tree, honey, and me Make a little soul Mango banana and tangerine Sugar Sweat time is on, and let back all. What are we the tree? And the beach all? People can't we have the mango start fall. So I can mix up no in the dance hall. And that's how many girls and the, girl ball. I'm the mango tree. Honey, honey. Come watch for the yeah, no, taller. a child a time, say, wanna get up, leave, no, step on the microphone a kick up, and me I go tell no no badness, make go no, no car up, all the girl out the street, where you go up, so, give me this, you're yeah, my banana with the selfish, Whoa. and that a, we try the chain all because so, what's up close when time, the on art. set a gun in a, your net but a barrel, what a, we the tree, them, and the beach go tall, people can't wait, see, the man goes fall, so, I can mix up now, with the dance hall, and that make the Girl, Demba, sing. Underneath the mango tree, me and me and me, come watch for the moon. Cut out your Underneath the mango tree. Dat blijkt hier met dat uh, leuke einde, hè? moet je mij even horen. Het is net Rob Smits in Café 4, die aan de draai is. Je <laughs> de Under the Mango Tree van de Mango Kings. Ja, aankomende maandag, dan is het zover het 4 Open Golf Toernooi. En woorden ze juist van Lex van de Hoorn, het gaat lekker weer worden aankomende maandag. Dus, dus niet, hè? Dat, dat, we zijn er bang voor oei, oei, oei. <laughs> Welkom hier, Goedemiddag Een keer degin en, uh, en uh, Rob Smits Rob, aanstaande maandag is het zover uh, uh, Hoeveel man heb je voor uh, de Golf Open van vier? Uh, nou, dan mochten er 72 meedoen ja. En die zijn er ook alle 72 Dus geen enkel probleem Het is een grote, grote groep mensen, had je ja. vorig jaar ook al zoveel? Nee, 60 Toen had je 60 Alleen toen speelde we op de kleine baan in Zandvoort ja. En nu spelen we op Spaarwoude en dan heb je wat meer mogelijkheden Dus ze konden nu naar 72 toe Oké, okay, maar het geeft wel aan dat het, uh, dat het Café 4 Open uh, leeft onder de Zandvoorters. Ja, maar wie wil niet op de Kennemer spelen? Kom op zeg. Ja. Ja, met zo'n prijs uh, in het ja. vooruitzicht. En uh, de beste hoeveel gaan door naar de kenner? De beste 24. De beste 24. En hoe is de damesdeelname? Uh, hoeveel dames heb je dit jaar erbij? Oh, uit mijn hoofd zijn er wel veel. Ik wat ja? jij toevallig? Ja, tien. Zeker tien. Tien, tien. tien. Tussen de tien en de vijftien. Want ik, ik ja, kan me kan nog even, twee jaar geleden had je één dame die meedeed. Dus nee, dat was alleen met de finale. al oh, was met de finale. Dat was alleen met de finale. Dus die had geen tegenstand. Nee. Maar goed, je hebt nou in ieder geval tien dames die, vechten, die mee kunnen ja, vechten. Volgens mij zijn het er wel meer. Ik weet het niet uit mijn hoofd, maar het zijn er volgens mij meer. Oké, okay. en uh, hoe is het gemiddelde niveau van, van de golfers aanstaande maandag? Nou, ik gemiddelde het wil handicap. het even, als ik naar de handicap kijk, is ja. het behoorlijk goed, ja. Behoorlijk oh, goed. Dus het een serieuze dag. Dat wordt een hele serieuze dag. Dus het wordt echt werken, Rob. Ja, <laughs> aan de bakken kan okay, je Albert-Jan. Ja, Albert-Jan doet zelf ook ja. mee, geloof ik, hè? Dus ja, uh... zeker. <laughs> uh, ik, ga, ik ga heel vroeg heen maandag, want ik ga nog even lekker op de driving range staan. Helemaal goed. Uh, wat voor soort banen spelen we? Je hebt, je hebt meerdere banen op uh, Wouden. Welke ja. combinatie ga je spelen? We spelen de A-hals. Dat zijn de korte, uh, de korte hals. En de C-hals, dat zijn de lange hals. En de korte hals, daar zitten dus, als ik even hard op denk, geen, geen paar vijf tussen. Uh, nee, dat... Uh, uh, zeven keer par drie en twee keer par vier. Oké. Okay. En die andere baan, dat is gewoon een baan met par er ertussen. Ja. ja. Oké. Okay. Uh, hoe lang verwacht je dat de mensen onderweg zijn? Een uurtje of vier? Ja, dat denk ik wel. En hoe laat beginnen de eerste te starten? De eerste gaan om tien uur weg. Tien uur weg. En de laatste om ongeveer? Tien over... Onvi tien over. 10 voor één. Dus die krijgen we daarna druk, want die moeten gauw douchen. Want het uh, vervolgprogramma vindt plaats uh, aan de Halterstraat. Ja, uiteraard. En wat heb je zo al in petto voor uh, de deelnemers? Ja, we gaan een hele mooie barbecue uh, uh, organiseren. Ja. En natuurlijk de prijsuitreiking, de beroemde prijsuitreiking van uh, meneer Kinniging. Ja, die is een speech nooit voorbereid, maar dan kom ik zo meteen wel <laughs> En een uh, ja, gemakkelijk een gezellige avond van. Oké, okay, en dan en dan uiteraard wordt bekendgemaakt uh, wie uh, op de heugelijke dag op de kennel uh, ja. ja. achter de presents mag ja. geven. Klopt. Goed. Gaan we even naar uh, Henk. Henk. Uh, het is hartstikke leuk. Ik, ik zou zeggen als ik handicap 36 heb, dan, uh, dan uh, moet ik toch naar de finale kunnen, of niet? Nee, dat, uh, ja, dat zou kunnen. Ja, maar handicap 36 uh, wordt niet geaccepteerd. De laagste handicap. Iemand die met 36 inschrijft, ja. die gaat naar handicap uh, 32. Ja. En daar gaat driekwart uh, handicapverrekening vanaf. Dus dan kom je op 24 uit. Oké. Okay, dus die moet ook nog uh, uh, goed aan het werk. Ja, dat denk ik wel Want Als ja. je handicap 36 hebt, dan zou je theoretisch 36 slagen mee krijgen Maar goed, je gaat voor maximum handicap 32 weg En daar nog een keer een Drie kwart vanaf drie kwart van, Ja, een kwart vanaf kwart van Een derde vanaf, juist Dus die moeten ook nog serieus aan de bak ja, Wa Waarom heb je voor deze wedstrijdvorm gekozen? om uh, de lage handicappers uh, ook een uh, reële kans te geven... Uh, om zich te plaatsen voor de finale. Kijk, als je met handicap 36 weggaat... en zeker op de aanhals... dan kan je daar een, een behoorlijke bak uh, punten scoren. Ja. En uh, dat is ten opzichte van, uh, van, van de lage handicappers. Als je de eerste flight ziet... Die, uh, daar is de laagste handicapper 5.9 uit mijn hoofd... en de rest zit allemaal onder de 10. Nou, die jongens krijgen dus bijna geen slag mee... Nee. En dan is het reëel, denken wij, om uh, dus, uh, uh, die handicap naar beneden te halen. Ja. En dan nog een keer de drie kwart uh, verrekening. Dus als ik dat een beetje vrij vertaal, is dat je echt, nou, de, je wil graag een serieuze winnaar hebben. Want dan kies je voor, volgens mij voor deze vervorming. Nee, ik kan niet winnen. Nee, maar goed. Ja. Hij begint nou al te speechen. Als je als je niet op de rem trapt, dan begint hij nou al. Maar, nee, ja. uh, ik denk dat we elk jaar een, uh, een hele serieuze winnaar hebben gehad. En die kan uh, ja, in de, de wat hogere handicaps vallen. Maar uh, zeker ook in de lage handicaps. Ja, vorige... Kijk, want de C-hals, dat is een officiële wedstrijdbaan. Ja, dan komen die lage handicappers natuurlijk heel goed tot, uh, tot hun recht. Ja, en, en wij denken dat dit het meest eerlijk is. Om iedereen een reële kans te geven. Oké. Okay. Maar we hebben een lange dag voor jou. Jullie zijn met de wedstrijdleiding al aanwezig en je start als laatste als ik het goed geweest heb. Ja, ik ben er om negen uur, vanaf negen uur is de ontvangst op Sparrenbouwde. Tien uur gaat de eerste flight weg en ik zelf ga altijd als laatste weg en dat is uit mijn hoofd tien voor één. En dan nog vier en half uur erbij. Jij doet het licht uit en zo? Ja, ik doe het licht uit en dan... Als ik klaar ben, ga ik lekker naar huis. Wat zullen die mensen dan blij zijn als ze je maandagavond in café 4 zien? Zo van, Hij is er. Ja, <laughs> een soort Elfstede toch? Hij is binnen. Hij is binnen. <laughs> ja, nou dat laat ik aan de mensen over of ze blij zijn dat ze me zien. Misschien... Ja. Nou ja, goed, maar dan weten ze in ieder geval dat iedereen binnen is. En... Als ik binnenkom, is iedereen binnen. Heb je nog uh, uh, extra prijzen uh, voor, voor, de dag, voor die dag? Nee, we spelen die dag uh, de, de eerste 24 worden bekendgemaakt die naar de finale gaan. Ja. Dan hebben we altijd nog vier wildcards te vergeven. Dat uh, wordt bepaald door de organisatie en de directie van Café 4 Oké. Okay. Uh, voor de rest hebben we alleen prijzen voor de Niri, heren dames ja. En de Longest Drive, heren dames Even voor de luisteraar, wat is een Niri? Niri is... Uh, uh, longest Drive kan ik me niet meer voorstellen, dat is gewoon meppen Ja, dat is zover mogelijk Ja, ja. En uh, de Niri is uh, wie dichtst bij de, bij de hal komt in één slag op een paar drie Op een paar drie we wel een, een, een Tiger Woods onder ons hebben Die dat een paar vier in één keer neer neer, maar goed Maar uh, ja. ook de paar drie paar drie van uh, 132 meter Zowel dus, voor heren als voor dames ja, okay. we hadden hem eerst uh, op, een, uh, op een 192 meter, maar aangezien ik dat niet haal, heb ik dat gewijzigd. <Gelach> Kijk, okay. dat, dat zegt iets over het wedstrijdreglement, hè? Dus, uh, er, valt, er valt wel over te praten, maar niet over te discussiëren. Henk, nog even over maandagavond, jij hebt uh, wilde plannen, want je vroeg om uh, extra batterijen aan ons. Ja, ja, het wordt een uitdaging. Uiteraard... Wat ben je van plan? Ik ben niks van plan, maar anderen misschien wel, dus uh, we hebben een extra grote microfoon, extra batterijen. We gaan ook vroeg beginnen met de prijsverdreiking, want het wordt een lange avond. Dat, dat zit er wel in, ja. Café, ja. café moet om drie uur dicht s'nachts, hè? Weet je dat wel, Henk? Nou, dat wordt kantjeboord. Maar <laughs> ik babbel wel even door. Goed. Uh, even, is, is, zou het zou niet leuk zijn als mensen zouden komen, komen kijken? Kan dat? Ja, tuurlijk kunnen mensen komen kijken. Oké. Okay. En dan zijn er een aantal flights die ik ze aan kan bevelen. Uh, dus als ze even bij jou de, vragen van welke, welke kan ik het beste volgen? Dan zou ik de eerste flight nemen. Ja, dat Dat ja. zijn uh, in mijn optiek de vier beste. Ja. En die heb ik ook bewust bij elkaar gezet Ja nee, dat doe je goed En mochten ze tijd over hebben Zouden ze zeker ook naar de laatste flight kunnen komen kijken Dat is een hoog amusementgehalte. Dus <laughs> Goed, wie zijn de gelukkigen die met jou mee mogen dan? Want daar is, daar, is, daar is om gevochten Daar is inderdaad om gevochten En dat heeft een heleboel mensen een heleboel lobbywerk gekost Wat ze niet ja, uh, uh, uh, Bij mij in de flight zitten uh, Nan van Bakels, Jan van der Leden en Kees van Duin Goed, en wat hebben die daarvoor moeten doen Om in die laatste flight terecht te komen? Ja, wat ja. hebben ze daarvoor moeten doen? Ja. Een heleboel. Oké, okay, nou. een heleboel. Wijk je heel tactisch, heel politiek, correct antwoord, wijt hij niet over uit. Goed, jongens, uh, hebben we verder nog wat over voor maandag? Nee, alleen uh, het weer. Het weer, ja, nou ja, het ja, het weer. weer graadje of 16. Zo nu en dan wat regen. Ja, behoorlijke wind. Ja, dus uh, het wordt een. Uh, Ideaal ideaal. Kei ja. hard werken. Nou, ik, denk, ik denk gewoon, we hebben tot nu toe vier keer het vier open gespeeld. Hè? Dus voor, ronde en finale. We hebben vier keer mooi weer gehad. En ik denk dat het gewoon alle regen overwaait en dat we maandag een perfecte golfdag hebben. Goed. Heel veel plezier. Gaan we maandag. Bedankt voor jullie komst naar de studio. Ja. En Top jongens, job. tot maandag. Oké. Okay. Okay. En succes Albert-Jan. <lacht> Dank je. Ga je even verslaan? <lacht> nou, Laat ik niet laat ik me niet over uit. <laughs> Oké. Okay. We wachten maandag gewoon eventjes af. And, and you need love And nothing no, nothing is Close your eyes and think of me And soon I will be there To brighten up bright. Even your darkest night You just go just na De zaterdagmiddag van cfm die René Vroger in Friends en you've got a friend. Het is inmiddels half vier. We gaan over naar Jop van Nes voor het Sportnieuws. Jop, nogmaals een goeiemiddag. Goeiemiddag, ja. Nou, een hele andere is is. Ja, in één keer een ander jasje aangetrokken. En vertel maar. Ja, nou, we gaan het even over... De wedstrijd van uh, het eerste team van Tennis uh, tennisclub Zandvoort. Nemens elkaars Zandvoort, zet zij tegenwoordig. Die hebben dit seizoen de divisie gespeeld. Het is een hele korte competitie. Het zijn acht vroegen. Er wordt een halve competitie gespeeld binnen 14 dagen. Dat heeft ook een reden. Uh, de, de meeste vroegen spelen met buitenlandse spelers. Die halen ze vallen voor behoorlijk geld hier naar Nederland toe. Maar die spelers die willen niet al te lang in Nederland blijven. Want in het buitenland, met name dan in Duitsland en Frankrijk. ...kunnen ze veel meer geld verdienen. Dus dan is er dan gaan twee weken gaan we tennissen... ...en daarna is er een play-off... ...en die wordt dan de komende weekend gespeeld... ...op de banen van de Lemonias uh, in Scheveningen. En uh, dan is die hele Eredivisie-competitie uh, afgelopen. Zandvoort had zich dit jaar geplaatst voor de juridificie door kampioen te worden vorig jaar in de hoogplassen. Zandvoort is eigenlijk een soort van, eh, ja, hoe zal ik het heel, zeg ik het een eitje dag. terug, weg, terug, weg, terug, weg. Dat is al een paar keer gebeurd de afgelopen jaren. En uh, dit jaar heeft Zandvoort zich eigenlijk, voor zover ik weet, uh, voor het eerst gehandhaafd. En dat komt gewoon door de laatste wedstrijd tegen Solink van Hormen, een ploeg uit Beert, uh, thuis te winnen. En alle tweede ploegen, als hij zouden gaan degraderen, uh, want de nummer laatste, nummer 8, dat is Koldek de Menees uit Apeldoorn, die uh, waren al gedegradeerd die konden niet meer genoeg punten bij elkaar krijgen om uh, naar die uh, tweede laatste plaats te gaan. Nou, die plaats heeft Zandvoort ingenomen, van horen werd verslagen met 4-2, en dat heeft ook zakelijk is dat uh, de schuld, zijn dus namelijk zeker, van de beide dames, spelen. die werden door twee jonge meisjes gespeeld, uh, Leslie Kerkhoven, een hele goede tennisster uit uh, uit Zeeland die wond van haar tegenstander en ook Sydney Burger eindelijk wond zij van haar tegenstander, want Sydney is een tijdje gebasseerd geweest, heeft één uh, dubbelstand gespeeld en heeft twee keer een single moeten, moeten doen omdat de uh, Ogel niet aanwezig was. Uh, dat heeft ze niet goed gedaan, die twee dames en En nu, afgelopen donderdag, was het raak en won zijn. Behoorlijk uh, geplatteerd, vind ik, met de uh, 6-1 uh, en 7-5, bij mij weten. Dus Stamford heeft zich uh, gehandhaafd in die eerste Dan krijgen we volgend jaar weer zo'n cyclus van zeven uh, wedstrijden uh, op Stamford, waarin toch wel behoorlijk tennis te zien is op. Oké, okay, ja, een behoorlijk niveau wordt er uh, in Stamford ja. gespeeld. Ja. ja. En uh, volgens mij weten heel veel mensen dat niet, hè? Dat we, hier in Zandvoort zou lekker uh, bezig zijn Nou ja Rob, ik probeer dat uh, altijd in de zandse klant over te laten komen uh, De mensen, het is gewoon gratis toegankelijk Er wordt ontzettend leuk tennis gespeeld Je ziet ook hele bekende spelers Zoals bijvoorbeeld Dennis de die heeft meegedaan Hier op Zandvoort en uh, ja, dat zijn toch natuurlijk niet de eerste beste, menigeen uh, kent hem nog, maar hij is ondertussen 37 voor zover ik weet. En die kan nog een behoorlijk horen valletjes slaan hoor, echt waar. Ja, dat is... dan heb je nog op, ja, dan heb je nog op Zandvoort, dan heb je uh, Marco een Duitser die al een jaar of 4, 5 in Zandvoort speelt. En die man is gewoon drie keer achter elkaar, Nederlands kampioen, bij de senioren boven 35 geworden. Die kan ook dat helemaal van mij ja. En dan hebben we dan die, die Olga Sharpshoek, dat is dan wel een buitenlandse ook, uh, die is voor het eerst dit jaar uh, in Zandvoet uh, heeft ze gespeeld, komt uit uh, Georgië. Uh, die meid kan slaan, zegt. Of, maar ja, die is alweer 24, dus dat schiet alweer een aardig en op. Maar die, die jonge meiden, met name dan, die Lissie Kerkhoven en uh, die Cindy Burger... die hebben de laatste wedstrijd eigenlijk voor Oké, okay, tennis op een uh, geweldig niveau, ook hier in uh, Zalvoort, uh, Joop. Ja, ja, ja. ja. En volgend jaar weer. En volgend jaar ja, weer, dat zijn goede berichten. Ja, ja, zeker, zeker. Dus, ja. straks gaan we even vragen aan jou hoe het uh, met uh, Luc Krom afgelopen is... Ja, het ja, moet nog beginnen, hè? Ja, oké. Okay, okay. We komen straks bij je terug daarvoor. Ja, is goed. Oké. Okay. Dankjewel, Jan. Ja, graag tot straks. Ja. Tot straks. Hoi. Prima. Hoi. Let's um, go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 De muziek uit de jaren 80 op de Sovfoodse radio door de Narada Michael Walden en de Divine Emotions. Hoog tijd voor de evenementagenda. Ja. FM. Voor Sovfood en de regio. Ja, want er staat weer heel wat op de kalender. Ach, op en er staat er nog zoveel niet op die kalender. Maar goed, dan, die, daar komen we gedurende het programma nog ook wel uh, bij langs. Allereerst gaan kijken we even, uh, maken we even een kijken we naar dit weekend wat er gebeurt op het circuitpark Zandvoort. Nou, we zeiden u al van de, de hersenstichting heeft daar vanmiddag een quadrace bij een, uh, een, een hoe noem je dat zoiets? Een rolletje kan winnen bij goede tijden en slechte tijden. En dat staat allemaal in de stichting, hersenstichting thema. Maar wat is er nog meer te doen op het circuit? Genoeg voor uh, ja, oldtimer-liefhebbers. Uh, is dit... jouw auto er ook? Mijn auto? Nee. Die staat, nee. Bij, die staat bij de dokter. Nog steeds. Ja, de, ja, de dokter de heeft het lang de, bezoek druk. De, de, he? de, he? de dokter heeft het druk. Dit weekend staat het circuitpark Zandvoort in het teken van de historische trophies. En echt, het is de moeite waard om uh, daar nou, vanmiddag sowieso even een blikje te werpen. Maar zondag zou ik er zeker heen gaan. Zeker als u van E-Types, en dat is een bepaald merk Jaguar. Want dit weekend viert de Jaguar E-Type zijn 50ste verjaardag. De Engelse auto zal een hoofdrol spelen in de State of Art History historische Zandvoort Trophy op vandaag en morgen op het circuitpark Zandvoort. Voor de historische Zandvoort Trophy wil het organiserend comité van de Jaguar Damelijk Club Nederland zoveel mogelijk E-types bij elkaar krijgen. En daardoor hebben ze ook een heel landelijk iedereen uitgenodigd, want om met een e-type naar Zandvoort te komen morgen. Zo vindt op zondagochtend een zwaankleef-aan-tourrit vanuit verschillende plaatsen in Nederland naar Zandvoort. Naar verwachting komen circa 100 van deze Jaguars naar het circuitpark Zandvoort. Nou, Daarnaast zijn er nog diverse MG-oldtimers, uh, touringcars en, en KGT's. Ik kan het uh, zo gek niet bedenken om het op te noemen, maar het is in ieder geval een heel leuk weekend. En wellicht morgen een wet race, hè, als het een beetje gaat regenen. Dus uh, genoeg reden om dit weekend even een blik te werpen op het circuit. Gaan we door. Morgenmiddag muziekpaviljoen. En dan zitten we alweer in het centrum van Zandvoort. Daar is Martijn Schok, Boogie and Blues Band. En die speelt vanaf 1 uur tot 4 uur in het muziekpaviljoen. Uiteraard, van de 7e tot en met 10 juni vindt de Wandelvierdaagse plaats. Daar hebt u vanmorgen alles al kunnen, over, kunnen horen. Uh, in Goedemorgen Zandvoort. De start is bij de Hockeyclub. En de aanvang is half 7. En uh, ja, hij. hij is er weer de nieuwe haring. De nieuwe lekker, haring. lekker, lekker. Op diverse uh, locaties in Zandvoort wordt het uh, vanaf, ik denk rond de negende, weer uitermate veel haring gehad. Zo kunt u op het strand bij Telassa terecht en in Zandvoort bij Pesce Fresco. Uh, dan gaan we even kijken naar het, uh, wat het uh, museum zoal heeft deze, de, deze maand. Uiteraard een wisselende expositie tot en met 24 juli onder de naam Percepties. Er is een poëzieworkshop voor volwassenen op donderdag 16 juni om 8 uur. En een open podium kunstverwoord op dinsdag 28 juni om 8 uur. Dan gaan we nog even door naar Zing in Zandvoort. Zing, niet Zin in Zandvoort maar Zing in Zandvoort op 10 juni op het Gastheidsplein kwart over 7 tot half 11. En ik zou zeggen, uh, als u van zingen houdt, uh, zegt het voort. Uh, zegt het voort. Zing mee. En als je niet kan zingen, neuri dan maar mee. Uh, u bent van harte welkom om vanaf half acht tot half negen te genieten van het optreden van Ant Tuin. En van half negen tot half elf zingen zoveel mogelijk Zandvoorters met medewerking van van ambo voor Anker, Zandvoorts-Mannenkoor, Zandvoorts-Vrouwenkoor, de Beatspop-singers, gemengd Zandvoorts-Koper-ensemble, Musical-in. Uiteraard een gastoptreden van Van Kessel, De Parel aan de Zee. De Parel aan de Zee, de de zee wat leuk. Zee. En meer bekende Zandvoorters. Muzikale omlijsting Rob Spruit op drum en Rolf Kreuger op toetsen. Schrijven uw agenda 10 juni om uh, kwart over zeven uh, naar het Gastheidsplein en zingen en neurien voor twee. Kortom, weer voldoende te doen hier in uh, het mooie Zandvoorts. We krijgen gewoon zin in Zandvoort, toch? Het knalt van de evenementen. Zo is het maar net. En binnenkort komen er nog veel meer aan. Over twee weken hebben we het niet zomernachtfestival. Ja, he? Nou niet de kaas en brood eten. Nee, dat okay, komt straks weer. Ja, dat komt straks. Dank je. Bij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 Wij zijn joh, De dektie is middagwaars. We kunnen nog niet beginnen, want Henk is er nog niet met de nee, uitslag. Nee, dat Henk is waar. Nee. Ja, okay. Moet, moet even, je even tot maandag wachten. Even tot maandagavond. Even tot maandagavond. Ja, en uh, tijdens de evenementenagenda, dus de overvolle evenementenagenda, of volle over uh, evenementenagenda moet ik zeggen, ben ik in alle drukte vergeten dat Il Cantori Allegri, wat zoveel staat voor de vrolijke zangers, die treden morgenavond op in Theater De Krocht. Het Kamerkoor, dat zoals altijd onder leiding staat van Jan-Peter Verstegen, zal deze avond begeleid worden door pianist Fred Gest. Il Cantoria Allegro bestaat bijna acht jaar en is bekend van de, het christelijke car carols... Christmas carols, juist dat was het woord, die ze elk jaar in de kersttijd voor een goed doel in Zandvoort ten gehoren brengen. Ook geven ze regelmatig optredens in verzorgingstehuizen. Het concert begint morgenavond om 8 uur en de toegangsprijs is 7,50 euro. De kaarten zijn aan de zaal verkrijgbaar en uiteraard ook bij de leden van de vrolijke zangers. Morgenavond, 5 juni om 8 uur. Nu ik toch even bezig ben en nu je pen en papier vasthoudt, even de muziekfestivals in Zandvoort zitten er aan te komen. De organisatie en de ruim 20 enthousiaste horecaondernemers hebben de hand in een geslagen en hebben een nieuw, nieuw, uh, en met nieuw elan de welbekende muziekfestivals weer op de kaart gesteld. Ondersteund door gemeente Zandvoort en Holland Casino Zandvoort is de organisatie daarin uitstekend geslaagd. En dan ach, beginnen we op 18 juni, zaterdag 18 juni beginnen we met het Midsomernachtsfestival. Zaterdag 23 juli om het Salsa Festival, zaterdag 6 augustus het Jazz Festival en zaterdag 13 augustus Dancing in the Streets. Meer informatie kunt u krijgen op www.muziek. Muziekfestivalzandvoort.nl. www.muziekfestivalzandvoort.nl. En uiteraard, de toegang is gratis. Kijk, dat is heel mooi en ik heb er in ieder geval alvast heel veel al zin in. Gaan we voorbereiden op het Midsalmenecht Nachtfestival over twee weken. Het we feest hoor, op zaterdagavond wordt dat. En wij zijn dus zo dadelijk weer naar het nieuws en weer van 4 uur graag tot zometeen. En Gloria Estefan van is de laatste die we draaien. Tot aan 4 uur.